Ik probeer hier een good Christian te zijn, maar Lucas, je geeft mij elke keer die beats waarop ik helemaal God, gek moet gaan. Let's go. Let's go! We komen het halen! Kom in je wijk, kom met die kassel, kom met de waardes. Nu is de tijd, nu is de tijd, ze gaan nu betalen! Kom in een game, zeg je steeds, zonder genade. Je hoort dat. We komen het halen! Kom in je wijk, kom met die op kom met de waardes. Nu is de tijd, nu is de tijd. Ze gaan hem betalen. Kom in de game, zeg het je steeds zonder genade Je hoort de bang, bang, bang kom niet bij me aan.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 Los op dit en zelfs de chicks springen in de pit Nooit heb ik gebrek aan pit Nooit dat ik je bullshit pik We slopen van dalen, Al die zalen Let's get it We komen het halen Kom in je wijk Kom met die kassel Kom met de waarders Nu is de tijd Nu is de tijd Ze gaan nu betalen Kom in een game Zeg je straight Zonder genade Je hoort de Bang, bang, bang Daan the boss up Aardig Goud is een gauw Moest leren on the road maar ik own het als ik fout zit. Eat, hustle en sleep. RP, that's the key. Stop. Dit is voor de legacy. Dit is voor de Champions League. Dit is voor yeah. de mensen die zichzelf een stapje verder zien. Weten dat yeah. je dit zelf verdient. Word niet afhankelijk van iemand anders? Over je meid en noem maar aan de kansen. Er is een abandus, we tappen erin. We zien de arena en stappen erin. We pakken de been, pakken de been. Wie, wat, waar?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 Kom in je wijk, kom met de kassen, kom met de vaders. Nu is de tijd, nu is de tijd, nu is de tijd Ey, kom met, kom met de vaders. Nu is de... Uh, ey, ey, we komen het halen Kom in je wijk, kom met de kassen, kom met de waars Nu is de tijd, nu is de tijd Ze gaan nu betalen Kom in een game, zeg je steeds. zonder genade Je hoort de bang, bang, bang. We komen het halen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 I'm not here to be with somebody Look at me, every way I can play, strut Eyes on me, can you take it from me? Call me pop, call me talk, not talk I'm not here to be tested, honey Careful, observe and watch Boy, no, you gon' listen up I'ma do what I want if I won't Ever me. let a man tell me what I am, what I'm not Keep it to yourself, cause I can wear what I want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 Wacht hoor. Like Dit soort uh, nummers mogen we vaker uh, laten horen. My Tot Exactly. Een uh, nummer wat ze eerder hebben uitgebracht, want het is een eerdere single. What's Good? En uh, daar schuilen natuurlijk ook een aantal bandleden achter.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 Nou, mooi. Gelukkig. Dus het is, uh, daarmee is de geschiedenis uh, even uit de wereld. Er is dus ja. een andere band in Nederland die heet Kill Your Dus Ga ik natuurlijk zoeken wie dat zijn, hè? Uh... Ja, ja. Een <hij> andere band in de wereld. trouwens. Wat zeg je nou? Uh, wat zeg je, Jochem? Nog een een keer? andere band in de wereld met die naam. Oh, in het, we het Nederlands. Oh, ja, in de wereld bedoel jij? Aha. Ja. Dus het is ja. geen Nederlandse band uh, als ik het. Ja. Uh,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 Hier, nummer vier is Jeroen Schaap. Dat ja. is onze, onze andere gieterrit naast Tony. Ja. En uh, Jeroen heeft ook een hele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 Ja, hier is, uh, al voordat ik dat uh, zeg, Instagram en sociale media, waar is het op allemaal te vinden? Dat zijn allemaal te vinden onder at exactly en dan bij Instagram nog punt erachter. Helemaal goed. Uh, dan gaan we hem nu laten horen. Hier is last call. The last call is coming up. I won't wait for you.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 meer dan gek, op jou, gek, gek op, hey, op jou Ik weet niet wat je, wat je, wat je met me doet. Oeh, hey Charlie, kom even mee naar mijn party. Ik ben aan het vijfbe hier en het is geen betaling. Ik zag je daar staan in eentje. Ik zweer het leek even op het teken. Jij niks aan geen stress we kunnen spacen. Oh, kom op, neem er nog eentje. Ik voel hem al, ik moet even gaan bewegen.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 wat je wat je wat je met me hiphoppers Zuid Amsterdam Skink. En uh, wat je met me doet, daarvoor hard to uh, win van Anne Ray. En daarvoor was het uh, de beurt aan My Thoughts exactly. Verder met uh, de muziek uh, hier, en dat is Allison's Vol, en dat uh, nummer dat heet Enissons.